De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Zolu, zegt dat Nederland de Turkse Nederlanders gijzelt met het verbod op campagnebijeenkomsten. Hij komt vanmiddag naar het huis van de Turkse consul in Rotterdam, waar hij campagne zal voeren vanwege het Turkse referendum om de macht van president Erdogan uit te breiden. De Nederlandse regering had hem dringend geadviseerd niet te komen. Shavu dreigt in een interview met de Turkse afdeling van CNN... met scherpe economische en politieke sancties tegen Nederland... als hij geen toestemming krijgt om in Rotterdam te landen. In Hussen in Gelderland worden twee mensen vermist na het omslaan van een kano. Het ongeluk gebeurde vanochtend op de Nederrijn. Drie opvarenden zijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Duikteams zijn op zoek naar de vermisten.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 Dat ben, zit wel goed. Ik ben dus stiekem trots op dat ik erbij Dat je staan. daartussen ja, ja, staat. Ja, ja. staat ja. En dan is een 16e plek. Kijk, als mensen voor een voorkeur kiezen. Uh, dan is die 16e plek dan eigenlijk dat niet het belangrijk. Uit, nee, dat dat is het, ja, ja, Dan kun je ook op 48e staan? Precies. Precies. Ja, ja. Precies. <laughs> heb je heel veel gelobbyd hier in de omgeving? Of valt het mee? Uh, niet veel. Uh, ik ben wel natuurlijk actief. En als mensen erover beginnen. Ja, dan heb ik natuurlijk mijn verhaaltje wel klaar. En uh, ik ben natuurlijk, omdat ik 37 jaar hier in het casino heb gewerkt, ja, ja, een hele ja. hoop mensen kennen ja. mij. Ja. En uh, als je mijn kop zien, dan je van, hey, die chef uit Zandvoort. Je bent wel bekend. Ja, <laughs> ik ben uh, heel bekend.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 Het uh, de laatste, de laatste moment dat ik er was, heette het manager table games. Man manager tafelspelen, zeg maar. Dat was de baas dus, over de... Roulette, blikje, en kan elkaar ja, ja, spelen. Ja. Ja. Spannend hoor. Nou, uh, spannend. Uh, ik heb het heel lang met heel veel plezier gedaan. Best een lange tijd. Mijn beroep ja. daarvoor was uh, systeemontwerper, programmeur. Oh? Er is niks saaier dan een computer. <laughs> nee. dan met mensen, met mensen ja. Ja, ja, ja. Het is veel leuker ja. natuurlijk. Ja. Ja, maar, maar goed, maar is het... Het is ja. Natuurlijk, ja, na je pensionering... of het, op tenminste na het, het gedwongen verdwijnen bij ja. het casino... Uh, is het natuurlijk... Uh, dan heb je de tijd ja. hè, om, om iets te doen met uh, politiek. Is ook vrijheid, hè? Vrijheid ja, ja. om te vrijheid doen, om te ja, doen ja. wat je ja, daar wil. Daar staat de partij ja. ook voor, hè? Ja, ja, ja dat want is hij, niet zo raar. hè? Want die staat voor... wij streven naar meer vrijheid, meer welvaart en meer veiligheid. Ja. Dat is dat is de. de... Dat is makkelijk gezegd. <laughs> ja. Alleen hoe vul je dat in, dat is dan wat gecompliceerd. Ja. En dan kom ja. je bij een vrij uitgebreid uh, programma terecht. Ja, ja dat, is er, dat staat er. Hè? Dat programma dat is programma duidelijk is ook. Ja. ja. Kijk, we roepen ook niet grenzen dicht... maar we hebben een integratienota van 9 A4'tjes. Dat is net even. Ja. Uh, ja. Uh, wat, uh, wat anders, zeg maar. Ja, ja. <laughs> maar ja. is dat dan niet uh, te veel uh, zeg maar om, uh, om te behappen, 9 A4'tjes...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 Hij handelt gewoon in strijd met de wet. Maar is daar niet een mogelijkheid om hem daar dan op aan te pakken? Of is dat een, want er zijn genoeg partijen die het niet met hem eens zijn. Dus die zouden dan nee, toch sterk die genoeg... Er is rechtszaak gaande. Maar ja, die rechtszaak... Die nee, die kan je oh, rekken en strekken. Oh, yes, uh, en het karretje loopt al. Ja, dat is... Uh, <laughs> ja.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 Ga stemmen. Ja, alsjeblieft. Laat je ja. stemmen horen. Als je nou niet stemt en daarna weer vier jaar lang op Twitter en Facebook gaan zitten, ja, op Den dan ja. is mij niet nee. helemaal lekker ja. bezig. Maar ja. goed, dat is mijn persoonlijke ja. mening. Ja. Uh, wat mij opviel op die uh, kieslijst, er dus staan maar twee vrouwen staan daarop. Ja. Dat is niet wel veel, hè? Wel twee kanjes van vrouwen. Ja, wel, dat dan ja, weer ja, wel. Ja, ja okay. Overf en dan ja. dan, uh, Laura Tassi, die staat er nog ja. een lijstduur op. Ken je iedereen? Uh, inmiddels wel, ja. Ja. Zijn er veel vergaderingen ook? Bij, uh, nou, met... ik ben wel aardig wat keren op en neer naar Den Haag moeten rijden. Ik heb al ja. heel wat fileleed op de A4 achter de rug. Gelukkig heb ik nu een andere route. Maar 1950, koningin Juliana, troonrede, ons land is vol.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 En 70% het met de, de auto. De ja. Hoe zou dat komen, denk je? 10% van de automobilisten naar de treinpest. Dan moet het NS van 10% naar 17%. Ja, ja, ja. Dat is 70% meer. Ja. Dat dus gaat niet lukken. Ze dus nee, kunnen een het ook niet ook aan, probleem. want die treinen zijn nu van. al vol. Ja, daarom. Ja, nee, dat is waar. Dat ook, is ja, waar. Ja. Maar wat zijn er nog meer voor belangrijke speerpunten waarvan je zegt... Van, nou, die wil ik graag nog even onder de aandacht brengen. Ik denk het belangrijkste is gewoon... de, de stevige belastingverlaging. belastingverlaging 26,5 miljard. Dat is geen kattenpies. Uh, geen dan 3 miljard bedrijfsleven en de rest naar de burger. Die tax is dat. Hè? Dat is dan 25 procent en meer wordt het niet. En dan zeggen ze van... ja, daar profiteren alleen maar de rijken van. Ja...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 En, en er gebeuren ook nog steeds hele rare dingen. Hè? Want er worden, uh, wordt een start voor een weg gemaakt. En die wordt uiteindelijk niet afgemaakt. En er ja, worden... Ze zetten, midden in bos een brug ja, hier, waanzinnig, door, waanzinnig. Ja, ik bedoel, met ja, alle respect. Ja. Ik vind de bruggen die ze hier gebouwd hebben ook... God, oh, ik mag niet vlokken. <laughs> Oh, hoeveel miljoen? ja, hoeveel ja. miljoenen zitten daar niet in? En dan denk ik, zou daar niet een andere oplossing voor geweest zijn? Ja, maar het. leven van een ander is heel is makkelijk. Makkelijker. He? Ja. Dat was uh, meneer Friedman, uh, Nobelprijswinnaar Economie... die heeft daar een keer wat leuks over geroepen. Mag ik dat zeggen over die zei? Ja hoor. Je kan op vier manieren geld uitgeven. Geld van jezelf voor jezelf, boodschappen doen. Geld van jezelf voor een ander, een cadeautje kopen. Geld van een ander voor jezelf, declareren. <laughs>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 Want men doet dat omdat het nou eenmaal niet anders kan. Dus als men de regels van het spelletje verandert, dan kan het dus ook. Dan kun je dit jaar minder uitgeven en dan kun je volgend jaar weer een andere begroting. Mensen kijken naar de regels en passen hun gedrag daarop aan. Zo werkt het, hè? Ja, daar hoef je geen Einstein voor te heten. Zeg, en ga je nog flyeren, Ronald? Ik moet zometeen vol gas naar Rotterdam, want om één uur heb ik een afspraakje met Jan Roos en Korsorte. Oké.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 Maar hij, hij meent het uh, oprecht en hij draait er niet omheen. En dat vind ik bij heel ja, veel andere ja, heren fein. in de dat politiek. Ook, ja. Die ja. zeggen wat, maar ja. ze zeggen eigenlijk niks. Het is geen nagemaakte. Nee. Nee. Nee, nee. nee, dat Zou is, ik is het in ieder geval niet leren kennen zeg maar, nee. Nee. buiten nee, nee. de bed. Nee, wat je nee. ook van zijn nee. ideeën vindt, hij spreekt ze duidelijk uit. En dat vind ik, wel, dat vind dat ik te waarderen. Dat, dat is, is de prijs, inderdaad. Oké, ja. dus jij gaat flyeren En het wordt spannend, natuurlijk, voor VNL. Woensdag? Uh, ja, woensdagavond zitten we bij de Wassenaarse Slag op het strand. En dan gaan we de, ja, eerst dan de, de exit poll afwachten. kijken, hè? En dan, ja, we kijken, he? Ja. En dan ja. wachten we het af. Ja, tellen zal natuurlijk ook wat langer duren als er meer ja, gestemd ja. wordt. Dus Het, ja, het zal, het langer, het zal uh, langer wachten voordat de uitslag, voor de uitslag het, het, er, er is. Het een lopen, minimaal drie zetels. Die denk ik toch echt wel Ja, dat drie. denk ik wel. En, ja. en, en, en nu, hoe is de peiling nu? Ja, die peiling. Uh, Eén?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 sweet silver sound of life. Walk out. Anki uh... Griekspoor. Griekspoor. Ja, Ik heb altijd een andere naam in mijn hoofd. Maar dat, dat is gewoon iemand die je kent. Want die naam, dat heb je wel eens. hè, Dat je iemand kent. Dan, dan zeg je Anki Griekspoor. Even door me. Goedemorgen Anki. Gemeentesecretaris. En jij bent voorzitter van de werkgroep Haltestraat en Omstreken. Ja, zeg zeker. ik dat goed? Ja, helemaal goed. Ja. En jij komt hier om te vertellen over de buurtbijeenkomst uh, maandag de 13e. Ja. En dan komen die voor het eerst weer bij elkaar na een jaar...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 Zeg maar, uh, op zoek zijn naar uh, dingen die niet goed uh, gaan. Uh, wat, wat bij mij uh, een paar weken geleden gebeurd is... dat uh, s'avonds om een uur of half elf denk ik was het zo... dat ik liep uh, naar buiten toe uh, vanaf de Zeestraat, uh, de Engelbedstraat... en er komt een groepje van een man of acht uh, aanlopen met heel veel kabaal. En een van die jongens die uh, maakte een, een, een springbeweging... Een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 en achterom kijken en vooruit kijken, ja, dat bevalt iedereen goed. Ja, maar je kan eigenlijk het hele dorp kan je er eigenlijk mee uh, voor gebruiken, zeg maar eigenlijk. Uh, ja, voor, ja, nu is het dus echt, ja, dus het uh, wordt echt werkgroep centrum in omstreken. Ja, dat is de bedoeling. Okay, ja. En uh, er is ook een overleg onder leiding van de burgemeester voor de uh, alle betrokkenen ondernemers op het strand. Dus, uh, met vragen ook, ja, inderdaad. Ja, nee, dus er zijn, uh, nou, we hebben nu twee overlegvormen. Eén dus van het centrum. En één, de ondernemers op het strand. De strandpachters, de strandventers, de paviljoenhouders. En dat is van de leiding van de burgemeester. En dat is om hetzelfde. Er zit ook handhaving bij. Er zit ook de politie bij. Er zitten ook de ondernemers bij. En daar gaan we ook in gesprek met elkaar. Wat zien we? En hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat we het optimaal voor elkaar krijgen hier? Er zijn op het Gasthuisplein, daar zijn in het verleden wat problemen met hangjongeren geweest. Ja, ik vind het het eigenlijk zo'n rot woord, hang jongeren. Maar in ieder geval, lui van een bepaalde leeftijd uh, ja. die zich... Uh... Vervelen of die op wat voor manier dan ook uh, s'avonds bij elkaar uh, willen komen. Nou, er is natuurlijk een, een, een verbod uh, tot uh, uh, Samen. samenscholing uh, daar. Wat ik nu wel zie is dat er bijvoorbeeld bij de Albert Heijn daarvoor, ja. die bankjes uh, heel ja. veel uh, ja. jongelui bij elkaar zitten. Het ook ook. Nog ja, thuis ook Ja, nou ja, eist, dat, dat, ja. Is, uh, ja. Dat, dat blijft toch wel een dingetje, ja. denk ik. Uh, want.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 zijn zich ook niet bewust van het van de nee, effecten van is, hun nee gedrag. Dat is ja. Ja. dus uh, het begint vaak met het gesprek. Ja. En dan vervolgens kijken, ja, hoe, ook daar met de jongeren, waar, uh, waar ligt hun behoefte, waar ligt hun belang? Ja. En hoe kunnen we dat, uh, ook de jongeren daarin tegemoet? Oh, het zijn vaak ook pieken, hè? Ja, ja ik, ik, het is niet altijd zo. Het is zo. niet altijd zo. Ja. Ja. Er, is ook, er zijn ook die periodes dat ze bijvoorbeeld met hun brommer, uh, uh, die toch iets te veel uh, lawaai maakt. Want uh, hoe ze dat maar voor elkaar krijgen. het is een gedrag, is het al. En dan hè? scheuren ze om een uur of elf, half twaalf door dat dorp heen. Ja. En dan zijn ze meestal met een, met een ploegje. En dat is, dat is echt niet Hoor. Dat, dat lawaai wat ze veroorzaakt is, en het is, ook is hè En het is, ook het is ook op de boulevard. boulevard. Ja, is dat ja. Ook. Ja, in de zomer is dat ja. uh, ook. Een... En je zal het misschien, wellicht nooit helemaal kunnen uitbannen. Nee. Maar je merkt wel als je met de jongeren in gesprek gaat dat het echt wel uh, een verschil maakt. Dat een aantal echt wel uh, bereid is het om snapt. te ja. kijken naar uh, wat hun gedrag doet. Dus, ja.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 de gemeente bellen. Nou, um, ja. ja, succes maandag. Ja, succes, ja. Waar en wordt gehandeld in in de gemeenteraadhuis? Okay. En dan uh, vanaf zeven uur, uh, vanaf kwart voor zeven is het inloop. Vanaf zeven uur beginnen. Burgemeester is natuurlijk ook aanwezig. Ja. En ja. iedereen kan. Dus, uh, en de hoor ondernemers en de alleenwoners uh, die zijn. Iedereen dus die daar belang bij heeft om, uh, kan komen. Het centrum ja. en uh, okay. nogmaals, uh, uh, ja, op het moment, ik zeg altijd, sommige dingen kan je niet ruiken. Je moet elkaar uh, dingen ook gewoon vertellen. Ja, en elkaar aankijken. Uh, dus is we, we ook horen belangrijk. het heel graag wat we uh, wat we verder kunnen. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je komst. wel, Ankie. Graag gedaan. Tot ziens. Nog even een muziekje. Daughter, Beach lay Kuna Nature, Bapa Lula Nature, Lady, Lady, Give up your vows, Give up your vows. Save our city Hans die heeft al terecht opgemerkt dat uh, het nummer van Wanda Jackson uh, niet uh, de lucht in is gekomen. Nee. Misschien uh, kun je dat als laatste nummer uh, tevoorschijn toveren, Kasper? Moet je even op de lijst kijken? Ja, goed. Hans Rijmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn morgen, dat Hans. je er weer bent. Zeker.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 Maar we hebben geen idee wat er tussenin zit. Dan kan iedereen wel roepen van... Ja, maar dit vind ik heel mooi. Ja, maar wat, wat, wat is dan mooi? Ja, wat is dan mooi. wil ja. ik graag ja. uitgelegd hebben wat ja. mooi is. Ja. En Hans, is dit een vast trio? Van... Ja. ja. Nou, ja. Johan Clement, uh, uh, Het trio van Johan Clement... Dat is natuurlijk nooit een trio... Wat altijd uit uh, hetzelfde aantal mensen bestaat. Het is Over, hetzelfde oh, als... Het precies. Het is hetzelfde als met een orkest.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 En, en dat is met, met de trio's is dat ook zo. Je had vroeger het trio van Pim Jacobs. Hè, met Pim Jacobs en Ruud Jacobs. Behoor, ja. En Wim Overgauw. Mm. Ja, op het moment dat uh, uh, daar iemand uh, overlaat. Ja, dan komt er een ander. Maar het is nog steeds trio, trio mm. Pim Jacobs. Mm -hmm, ja. En het is ja. in dit geval ook zo. Want ja. vergis je niet. Hè, uh, de concerten ooit in de krocht zijn natuurlijk begonnen. Met het trio van jou en Clement. Hè, met Fris, ja? Fris, uh... ja, ja, Fris Landersbergen. En, uh, en Erik Timmermans.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 En daar toen uh, met Theo afgesproken van uh, we gaan hier spelen op zondagmiddag. En dan, uh, uh, dan moet dat ook een beetje groeien. Ja. He, maar dan, en toen de stichting uh, uh, opgericht. Dus komen we wat subsidievragen en noem maar op allemaal. En, en dan ontwikkelt zich dat. En resulteert dan in nu dit vijftiende seizoen. Niet normaal hè. Vijftiende seizoen. Ja en dat, is, seizoen, ja, ja, en dat is als je af en toe eens kijkt naar de historie. Wie er allemaal geweest zijn.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 Maar dat is niet zo, dat is Erik Koger. Okay, maar dat, is... nou, dat heb ik verkeerd gedaan. Want oh. ik, ik maakte uh, de advertentie naar uh, het Zandvoortse uh, dagblad, naar de courant, uh -huh. naar Gilles. En uh, ik zag de foto zo, van het persbericht. En er stond op: Hans van Oosterhout, Erik en Johan. Uh -huh. Dus toen dacht ik: Oh, nou Hans van Oosterhout, wop, wop, wop. Dus ik heb verder de tekst niet oh, gelezen. Heb je naar de foto uh -huh. goed gekeken? Ja, en toen kreeg, ik een, uh, toen kreeg ik een berichtje terug: Van ja, maar daar staat Erik Koger.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 Dan dat, dat hebben we weer een prachtig podium. Ja. Ja. Maar ja, Wouter Hamel, Ruben Heijn. Ja. Uh, uh, er zou ik er nog wel een heleboel op noemen? Natuurlijk zouden we die graag hebben. En misschien dat dat volgend jaar wel gaat lukken hoor. Als we het eind van het seizoen zien van... Oh, nou. We, hebben een, dat is we, we hebben een redelijk positief saldo. Oh, dan moeten we eens kijken of we weer... Of we weer één of twee bijzondere dingen ja. kunnen doen. Ja. Maar volgende, volgende maand Francisca Tandoi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 Ja. Hè, die weet natuurlijk wel hoe die, uh, nou ja, niet hoe die de mensen op de banken moet krijgen. Want dat gaat met die leeftijd ook niet meer lukken. <lacht> Ik bedoel, ja. Nee. Nee. <lacht> maar wel lukt. Heb je twee man ja. nodig om iemand op een stoel te tillen? Ja, nou, dan gaat die werken. Nee, nee maar zo'n naam als, maar, als maar, Rutte is natuurlijk is ook... wat is wat aanspreekt. Zeker, zeker, zeker. Wat hij ook geweldig doet is met, uh, met kinderen bijvoorbeeld, hè. Ja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 En gewoon stil kunnen blijven zitten ja. om gewoon te luisteren ja. wat hij ja. vertelt. Ja. Ja. En dat is Hoe natuurlijk... oud is Rutte? Uh... Hij is in, uh, eind 60, denk nee, ik. Nee. nee, in de 70. Toch al? Ja. ja. ja. Okay. ja. ja. ja. Zou niet zeggen. Maar... Ja. Grappig dat zo'n nee. man dan nog steeds met die kinderen zo uit de voeten ja. kan. Hè? Ja, maar ik denk, ik, ik ja, denk nou, dat het dat je dat de de ook wat jong houdt. Je krijgt de kans niet om, uh, om uh, te op te verpieteren en nee, nee. te doen. Ik, ik bedoel, nee, je, word, je wordt verplicht om, om, uh, om scherp te blijven. Ja, en uh, te zien wat er om je heen gebeurt. Dat ja. is ook ontzettend belangrijk. Ja, dat is ook zo. Wij moeten afsluiten, want we moeten nog even gaan bedanken. Uh, wij bedanken jou in ieder geval dat je hier bent komen praten. Ja, Hans, Heel uh, jongens, zondagmiddag bij de Krocht om ja. drie uur. Hè? Half drie. Half drie. Half drie begint concert. En om twee uur gaat de deur ja, open. Ja, half, half twee, en ja. twee en Je kan altijd nog blijven eten, maar dan moet je dat vandaag al even aanmelden, want anders is de... Bij Theo. Bij Theo uh, op de Krocht ja. en, uh, 15 kun je dat euro, hè? En euro, Hans, nog steeds. hè. Entree. Entree. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, wij gaan nou ja, wij bedanken. we gaan bedanken. We gaan bedanken, ja. We bedanken hotel ja. Hoogland voor de koffie en de thee. Yvonne heeft koffie geschonken. Dank je wel, Yvonne. Gert heeft ook uh, een gedeelte gedaan. Uh, Kasper Keurensen deed de techniek. Dank je wel, uh, Kasper. Redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En ondergetekende. En dank je wel, Irene de Jaar. Dank je wel, Gerrie Rutte. Ik heb Rutte. Nu je naam in één keer goed gezegd. Ja. <laughs> nou, je weet dat je mag altijd uh, Kees zeg, tegen ja. me zeggen. Dat is altijd goed. Um, ja...